Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. De politie van Groningen heeft de vermoedelijke moeder gevonden van de baby die gisteren te vondeling werd gelegd. Het gaat om een 40-jarige vrouw uit de gemeente De Marne in Groningen. In het ziekenhuis wordt onderzocht of ze inderdaad de moeder is. Het pasgeboren jongetje werd gistermiddag bij een politiebureau gelegd. Het werd gauw naar een ziekenhuis gebracht en maakt het goed. De vrouw krijgt professionele hulp aangeboden en zal later door de politie worden verhoord.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 Het weer, de buien trekken naar het oosten weg. Maar in de noordelijke provincies blijft de kans op een bui bestaan. Morgen opnieuw buien in het hele land. Kans op onweer en hagel dan ook. Het wordt zo'n 7 graden. Dit was het en. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu. Tap Welkom bij Peaceful Radio aflevering 761 hier op 7 Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugen. We zijn begonnen met um, de CD A New Horizon, een special edition van José Luis Zarano Esteban. En dat brengt hij allemaal uh, onder zijn eigen naam uit. En dat natuurlijk wel onder um, ondersteuning van Las Promotions uit Canada. We gaan gauw verder met de Sacred Moments van Klaus Schöning, de hele onderkant van de wereld in Denemarken, met zijn CD Sacred A Moments van het label Music Adventure. De ja ja dat ja. is het niet Zal je Artiesten hier op Peaceful Radio bij Steve Mzondvoort, Terry Oldfield met zijn uh, CD Spirit of the Rain Forest. Uit uitgegeven bij het label uh, New Earth Records, uh, tot mij gekomen via Oshow.nl. We gaan uh, afsluiten. Je hebt hem de rol op de achtergrond. Dat is een uh, ja, hele speciale CD. Is niet te koop. Samengesteld door Alan Escanasi en. Um gemaakt van 25 jaar oorrijden met het nieuwe muzieklebel uit uh, Haarlem. En, en die een distributie van allerlei uh, kinderen werken aan elkaar. Zegt uh, op. Dat tot aan het nieuws. Straks ben ik graag terug op de nieuwe muziek. Hier komt Simon